Nu. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea mogen 169 Russen meedoen, zegt het IOC. De Russen komen uit onder neutrale vlag en moeten zich aan strenge regels houden. Zo mogen ze geen Russische uitingen dragen. Het IOC straft Rusland vanwege het grote dopingschandaal rond de vorige Winterspelen in Sochi. Alleen sporters die aantoonbaar schoon zijn mogen dit jaar meedoen. In en rond Parijs zijn meer dan 600 mensen geëvacueerd vanwege hoogwater. De zalen onderin het Louvre, waar de islamitische kunst hangt... zijn afgesloten en een ziekenhuis moest ontruimd worden. Parijs heeft al een paar dagen te maken met hoogwater door zware regenval. Het drinkwater is vervuild geraakt en scholen moesten gesloten worden. Morgen pas wordt de hoogste stand in de Seine verwacht... Volgens de loco-burgemeester moet de stad anders gaan bouwen... om de toegenomen overstromingen door klimaatverandering tegen te gaan. Bij een schietpartij in een nachtclub in Brazilië zijn zeker veertien mensen gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie een jongen van twaalf. Het gebeurde in de stad Fortaleza, vlakbij een stadion dat werd gebruikt voor het WK Voetbal in 2014. Waarschijnlijk hield de schietpartij verband met een oorlog tussen drugsbendes in dat deel van het land. Daarbij vielen in het afgelopen jaar zo'n vijfduizend doden. Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig, de Air Force One, krijgt twee nieuwe koelkasten voor in totaal 24 miljoen dollar. De kosten zijn zo hoog omdat de koelkasten speciaal ontwikkeld moeten worden om 3000 maaltijden te bewaren. Daar kunnen de inzittende weken van eten, mocht het nodig zijn. Er zijn twee Boeing 747's die gebruikt worden als Air Force One. De vliegtuigen, inclusief speciale koelkasten, zijn al bijna 30 jaar oud en in 2024 worden ze vervangen. Het weer. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen veel bewolking en op veel plaatsen droog. In de loop van de dag kan er wat motregen vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. En ook maandag is het nog erg zacht. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zantvoort. Ook op internet. www.cfmzantvoort.nl. Imagine. Imagine yourself. Everywhere you see there are people and there people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another.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 the glue you deep is your love? Que pasen las horas Tu purís me arrebatas Tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte de sola Esta historia no se acaba Mi mamá por mi cama Esta noche tú tenemos